6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een nieuwe bemiddelingspoging van Afrikaanse leiders in Ivoorkust heeft geen doorbraak opgeleverd. De presidenten van Benin, Kaapverdië en Sierra Leone spraken gisteravond urenlang met president Bakbo over zijn aftreden, maar zonder resultaat. Bakbos' uitdager, Wattera, zei meteen dat de tijd van praten voorbij is en dat de president desnoods met geweld moet worden afgezet. Bakbo verloor de verkiezingen van Wattera maar hij weigert op te stappen omdat er gefraudeerd zou zijn. In de trein die gisteravond bij Barneveld werd stilgezet... is geen verdacht pakketje gevonden. De zoekactie werd kort na middernacht gestaakt. De trein kwam uit Duitsland en een passagier had de politie ingelicht... over een man die zich verdacht gedroeg. De trein werd op last van de politie stilgezet. De 300 passagiers moesten hun identiteitspapieren laten zien... voordat ze met bussen verder werden vervoerd. Koptisch-orthodoxe kerken in Nederland staan op een lijst van mogelijke doelwitten voor aanslagen. De lijst staat op een islamitische website. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zegt in een reactie dat alle koptisch-orthodoxe kerken in Nederland extra in de gaten worden gehouden. De koptische gemeenschap viert vrijdag kerstmis. Afgelopen weekend was er in Egypte een zelfmoordaanslag op een koptische kerk. Robert M., de verdachte van de kindermisbruikzaak in Amsterdam... heeft justitie de wachtwoorden van zijn computer gegeven. Dat betekent volgens het Openbaar Ministerie... dat vrijwel al het materiaal op de computer nu kan worden bekeken. Tot nu toe kon dat niet, doordat de bestanden waren versleuteld. Griekenland heeft een plan voor de bouw van een hek... langs de grens met Turkije flink aangepast. Aanvankelijk zou een hek van ruim 200 kilometer lang worden gebouwd... om de toestroom van illegale immigranten te stoppen. Op dat plan kwam veel kritiek... In het nieuwe voorstel wordt gesproken over een hek van 12,5 kilometer. Negen van de tien immigranten die de EU proberen in te komen... doen dat via Griekenland. Het weer, veel bewolking en in het westen winterse neerslag. Het wordt min 1 tot plus 3 graden. Dit was het NOS Journaal. A, -B de A en weer verkeersinformatie. De A16 Rotterdam Breda is tussen de randrecht en en knooppunt Klaverpolder en vrachtauto gekanteld. Er staat inmiddels 2 kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten Dinsdag 4 januari, goedemorgen, om 12 minuten voor 9 komt vanochtend de zon op, in twee delen tenminste, zo lijkt het, want de maan zit er ergens nog tussen gedeeltelijke zonsverduistering belooft een mooi schouwspel te worden maar helaas zitten er vanochtend ook veel wolken tussen toch gaan we het vanochtend proberen verslaggever Jeroen de Jager kijkt mee met astronomen in Utrecht op internet circuleert een lijst van ongeveer 100 koptische gebedshuizen die doelwit zouden kunnen worden van aanslagen van extremistische moslims. Daartussen ook drie koptische kerken in Nederland. U hoorde dat. Ik spreek straks pastoor Arsenius van de koptische kerk in Amsterdam. Een van die drie kerken. Ook de kerk in Alexandrië staat op die lijst trouwens. Meester Rosental van buitenlandse zaken reageert straks op de aanslag op Nieuwjaarsdag. Hij zal ook ingaan op de bedreiging van die kerken in Nederland. Ik spreek hem na acht uur. Verder veel aandacht voor het dioxineschandaal in Duitsland. De zoektocht naar een eventuele bom in die internationale trein bij Barneveld. Gisteravond. We bellen met de burgemeester. En onze correspondent Robert het portier is in het overstroomde gebied in Australië. Zijn reportage later dit Radio 1 journaal tot half tien. Kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. Het was loos alarm in Barneveld. In de trein die daar gisteravond werd stilgezet is geen explosief gevonden. De zoekactie in de trein uit Duitsland duurde de hele avond. Een passagier had vanuit de trein de politie gebeld. De vrouw zou een man hebben gezien die zich verdacht gedroeg... en die de trein naar Duitsland al had verlaten. Daarop besloot de politie de trein helemaal te doorzoeken... zegt burgemeester Hoebe van Barneveld. De melding was zodanig eh, serieus dat de politie op grond van die eh, melding heeft eh, kunnen concluderen... dat eh, de trein stilgezet moest worden en eh, ontruimd moest worden. In totaal zo'n eh, 80 mensen zijn ingezet, waarvan eh, 9 deskundigen op het de trein van eh, zeg maar explosieven. De 300 reizigers op de internationale trein moesten hun papieren laten zien. Daarna ging de reis per bus verder. Al duurde het nog wel een paar uur voordat de verlossende woorden werden gesproken. Dames en heren, ik ben Ruud van de Nederlandse Spoorwegen...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 Tijd van praten is voorbij, zegt de nieuw gekozen president van Ivoorkust, Qatara. Gisteren probeerde een groep Afrikaanse leiders opnieuw te vergeefs... president Bakbo tot aftreden te bewegen. Die weigert de verkiezingsoverwinning van zijn rival, rivaal Qatara te erkennen. Qatara zegt nu dat alle diplomatieke middelen inmiddels zijn uitgeput. Het is een situatie, maar ik denk dat alles heeft de diplomatie en de dialoog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 En hij blijft maar op televisie volhouden dat hij echt uh, heeft gewonnen. En hij gebruikt daarbij uh, juridische argumenten die eigenlijk niet kloppen, maar die heel overtuigend klinken. Afrikaanse leiders zijn weer weg uit die voorkust, Maar ze blijven voorlopig wel met Gbagbo in gesprek. Volgens president Coroma van Sierra Leone is het nog te vroeg om conclusies te trekken. We have had very, very important meetings. Bij de onlusten die na de verkiezingen van november in Ivoorkust ontstonden... zijn inmiddels 170 mensen om het leven gekomen. <tomstig> Nederlands koptisch-orthodoxe kerken zijn mogelijk doelwit van een aanslag. Op internet circuleert een lijst waarop die kerken staan. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zegt dat de kerken extra in de gaten worden gehouden. Afgelopen weekend was een koptische kerk in Egypte doelwit van een aanslag. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven. Sindsdien is het onrustig. Gisteren raakten opnieuw kopten in Egypte slaags met de politie. <tied> kopten vormen een achtergestelde minderheid in Egypte. Ze willen nu dat de overheid meer doet om ze te beschermen. Voor vier rechtbanken zijn gisteren mensen berecht... omdat ze zich rond de jaarwisseling hadden misdragen. Supersnel rechtszittingen gingen voornamelijk over geweld tegen hulpverleners. Het Openbaar Ministerie vindt het belangrijk om een duidelijk signaal af te geven. Wij proberen natuurlijk rekening te houden met wat men vindt in de samenleving. Wij vinden al een aantal jaren als Openbaar Ministerie... Uh, dat er paal en perk gesteld moet worden aan geweld tegen hulpverleners. Dus al een aantal jaren uh, hanteren we dit systeem en eisen wij ook hogere straffen. In de supersnelrechtszaken werden celstraffen opgelegd tot drie maanden. Aanvullend legde de rechter de meeste veroordeelde huisarrest op... voor de komende twee jaarwisselingen, zoals hier op de rechtbank van Breda. De officier van justitie heeft als bijzondere voorwaarde geëist een huisarrest... Uh, voor 31 december van dit jaar op 31 januari volgend jaar. Dat neem ik over, maar ik voeg daaraan toe... ook een huisarrest voor 31 december 2012 op 31 januari 2013. Ook vandaag zijn er nog supersnelrechtzaken... De voedsel- en warenautoriteit onderzoekt een Nederlands bedrijf dat betrokken is bij de vondst van dioxine in Duits veevoer. Het bedrijf had in Duitsland gekocht vetzuur doorverkocht aan zeven Duitse producenten. De onderzoek bij het bedrijf is uit voorzorg. Bovendien gaat de VWA ervan uit dat er geen verontreinigd voer in Nederland is verkocht, zegt correspondent Wouter Meijer.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 Een Duitse producent meldde vorige week dat er dioxine in zijn veevoer zat. Inmiddels mogen meer dan duizend Duitse boerderijen geen kippen, eieren of varkensvlees meer leveren. Volgens deze toxiloog kunnen volwassen consumenten vier tot vijf dioxine-eieren nog net aan. Voor kinderen geldt dat ze bij twee eieren al de kritische dioxine-grens bereiken. Dit betekent voor een erwachsene dat men circa vier tot vijf eieren opnemen kan. Uh, zonder de grenswaarde der EU te overschrijden. Voor kinderen met geringerem körpergewicht betekent dat dat na een of twee eieren de kritische grenswaarde bereikt kan. En straks spreek ik met de directeur van GMP, Plus, organisatie die een keurmerk uitgeeft voor de veiligheid van diervoer. De effectenbeurzen in New York zijn gisteren het nieuwe handelsjaar met flinke winsten begonnen. Beleggers op Wall Street waren positief gestemd door gunstige cijfers van de bouwsector en goede berichten over de industrie. Daardoor overheerst het vertrouwen in een herstel van de Amerikaanse economie. Dow Jones noteerde aan het eind van de dag een winst van 18% technologiebeurs Nasdaq kreeg er anderhalf procent bij. Ook in Azië gaat het goed. De beurs van Tokio was gisteren nog gesloten, maar vandaag gaan beleggers ook daar positief het nieuwe handelsjaar in. geven de Nikkei-index staat momenteel op een stevige winst van anderhalf procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl/slash radio 1. U vindt daar de podcast, kunt u downloaden. U kunt er ook gratis een abonnement opnemen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. 10 minuten over zes. U2 komt binnenkort met een nieuwe cd, alleen bestemd voor de vaste fans. Het is een compilatie van alle duetten die de groep in ruim 30 jaar heeft opgenomen. Dat zijn er heel wat, bijvoorbeeld een duet met Frank Sinatra... en met Willie Nelson, met Angelique Kidjo en met B.B. King. Het bekendste duet is misschien wel met Mary J. Blige, One. Het album gaat Duels heten en is overigens alleen te bestellen... dus voor leden van de fanclub. getting better oh. Do you van U2, samen met Mary J. Blige. Was nog niet helemaal klaar. Het komt op de cd Duels te staan. Een cd met alleen duetten van U2. Alleen voor de fans dus. Mark Robin Visser, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. In Overijssel, in Goor. Nou. Ik, ik ben gewoon naar mijn eigen privé winterspotje begonnen. Want het is hier in Goor gewoon nog helemaal wit. En er ligt hier gewoon nog een pak sneeuw, moet je horen. Nou, dat klinkt Goed. Echt waar, het is gewoon in Nederland, hè? Skies mee. Volgens mij, als ik hier zo in Goor om me heen kijk... is de laatste trend een klein kerstpompje met ledlampjes in de voortuin. Dat is hier helemaal in. Ik kan het bijzonder aanraden. Ziet er wel leuk uit zo in de kou ochtends, hoor. Ben je echt afgereisd voor de kerstverlichting? of? Nee, bij mal. Nee, kijk, ik, ik wil deze week toch graag nog wat aandacht besteden... aan het nieuwe jaar en het nieuwe begin. Daar heb ik eens over zitten nadenken... Al die mensen, zoals ik, die uh, s ochtends uh, vroeg al in de auto zitten... een nieuwe werkweek beginnen met een glanzende, krakende nieuwe agenda. Dat helemaal leeg is, waarvan je je afvraagt... God, wat zou daar de komende maanden allemaal in komen te staan. En toen dacht ik ineens, er zijn ook een heleboel mensen... die deze eerste werkweek van het nieuwe jaar... met een nieuwe baan beginnen. Die een heel nieuw avontuur aangaan. En uh, ik heb er een aantal van gevonden. En vandaag begin ik in... Goor, ik ga het een beetje geheimzinnig aanpakken. Kan je nog dat, uh, dat spelletje vroeger, de stemband? Ja. Nou, ik dacht, ik doe een stemband. Maar tegenwoordig is het allemaal elektronisch. Dus je wou het vertraagd laten vertra doen. Nee, dat gaat niet, hè? <laughs> dat, dat kan helemaal niet meer. Dat is toch sneu, eigenlijk. Maar toch, ik, ik ga een omschrijving geven. Nou, de persoon waar het over gaat, woont dus in Goor, in Overijssel. En een van de meest invloedrijke personen binnen het CDA... Vroeger burgemeester geweest en ook nog een aantal andere bestuursfuncties. Oh. Lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, moet huh? ik nog meer zeggen? Of zullen we eerst even nee, luisteren. Laat, laat maar horen. We gaan luisteren. Ik nog één keer horen? <laughs> ja, komt hij? CDA-leider Balk en roemde u om uw ervaring. En daarom bent u nummer twee geworden. Voelt u dat zelf ook zo? Nou, dat is mooi. Ik heb inderdaad veel ervaring. Ook in de Kamer, zoals u weet. Maar ik ben burgemeester geweest. De laatste drie jaar staatssecretaris. Maar ik ben ook gepokt en gemazeld in de partij. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En dat u katholiek bent, speelt dat een rol? Nou ja, wij zijn een partij van stad en platteland, van jong en oud, u kunt het hier om u heen zien. Van alle regio's en van katholieken en protestanten en alle andere mensen die ons programma van uitgangspunten onderschrijven. En dan is het natuurlijk mooi dat je ook in de top van de lijst, dat is absoluut waar, ook een spreiding over gezinten hebt. En dan helpt het dat iemand katholiek is? Dat helpt. Maar u bent een noordelijke katholiek? Een katholiek van boven de rivieren. Nou, dat kan ook. Die bestaan. Zijn dat Calvinistische katholieken? Nou, misschien wel iets Calvinistischer, maar ik ben wel een vrolijk type katholiek. Een blije katholiek wel. Een vrolijk type katholiek, blij ook wel, maar misschien een tikje Calvinistisch. Hm. Marcel, wil je een gooi doen? Ja, nou, nou, weet, nou weet ik het dus wel. <laughs> wil je het zelf verraden of niet? Nou, ik zeg Anke en dan zeg jij... Bijleveld. Ja, Anke Bijleveld uh, is uh, sinds gisteren, denk ik, officieel commissaris van de koningin in Overijssel. En uh, ik sta nu voor haar woning. Het is wel interessant wat we zo meteen gaan doen. We gaan straks met haar auto, met chauffeur, naar het provinciehuis in Zwolle. En nu staan er hier voor de deur twee minicoepertjes... Dus oh. <laughs> hoe Calvinistisch Rooms-Katholiek wil, <laughs> wil je zijn? Ik vraag me af of we in het minietje naar Zwolle gaan... of dat er straks nog een andere bolide aankomt rijden. Dat moeten we nog even afwachten. Ik hoop voor jou dat het iets anders met, wordt. Ik hoop het ook eigenlijk, zeg. Uh, en dan gaan we met haar praten over... ja, commissaris van de Koningin in, in Overijssel. Wat wil je? Wat zijn de doelen van Anke Bijleveld? Ik ben benieuwd. Mark Robin Visser gaat vanochtend dus mee op de eerste werkdag van Anke Bijlenveld als de nieuwe commissaris van de Koningin in Overijssel. In de internationale trein die gisteravond in Barneveld is stilgezet zijn geen explosieven gevonden. De politie is wel urenlang bezig geweest met het uitkammen van de trein. Een passagier had de Duitse politie verteld dat een man aan boord van de trein in de trein zich verdacht gedroeg. De 300 inzettenden van de trein moesten daardoor heel lang wachten voordat ze uiteindelijk naar hun plek van bestemming konden.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 Ik weet niet hoe lang het duren voordat dat gebeurd is. Ja. Wordt ons ook niet verteld waarom dat nodig is. Mijn koffer staat nog in de trein en daar ben ik benieuwd naar. Ja. Dus het, of ik die nog terugkrijg. Ik voel me gegijzeld. Ja. Ontevreden, man. We worden hier al twee uur lang worden we opgehouden. Volstrakt uh, on onnodig. Zullen we Als het onderzoek doen, hè? Ach, onderzoek. Iedereen weet dat het uh, oh. dat is toch niks is. Dus Ze nemen het zekere voor het onzekere. Ja. Wij vragen uh, ons af no. of die... Of het of het die lijkt mij een beetje worden. buiten proporties ja. wat er gebeurt.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 En nu zet hier allemaal klaar met de fototoestellen? Ja, alles in aanslag voor. Uh... Ja, voor als hij ontploft. Ja, bijvoorbeeld. Daar hoop je dan uh, op Ja! Als, uh, ja. ja. Uh, hij, ja. Hij, hij knikt van ja. ja. ja dat weet je toch? Dames ja. ja, en heren, even de peutjes uitgeraakt. goed nieuws. Ja. En iedereen hoor er achterin. Uh, Dames en heren, ik ben Ruud van de Nederlandse spoorwegen. Uh, wat ons betreft hadden we lang weg geweest. Maar op last van de politie kon dat helaas niet. We mogen nu gaan rijden. Uh, onze excuses, maar uh, het was helaas niet van ons deze keer. En, uh, maar we gaan nu zo naar Amersfoort. Nu mogen de reizigers eindelijk weg, terwijl het onderzoek in de trein nog een paar uur doorgaat. Uiteindelijk mochten ze dus wel weer verder, maar het duurde wel lang. En hoorde ook verslaggever Matthijs van der Wiel. Hij was gisteravond in Barneveld. Reason Stars horen u van Hover Fanek, groep uit België. trouwens een nieuwe zangeres, Noemi Wolfs. En dit is de laatste cd uit 2010, van Hover Vanek. dus. Het kwam bepaald niet als een verrassing... de benoeming van Frank de Boer tot trainer van Ajax voor 3,5 jaar. Afgelopen weken nam de Boer al de taken waar van de opgestapte Martin Jol. Hij was er trouwens heel snel uit met Ajax. In één dag stonden de voorwaarden op papier. De Boer gaat voor het hoogste, namelijk het kampioenschap. Nou, dat, is wel, dat, gaan we, dat is wel onze bedoeling, onze insteek om, om kampioen te worden. En dat vind ik sowieso dat het bij Ajax hoort. En we, hebben, we zitten nog volop in de race en we gaan ons best doen om in ieder geval het landskampioen te worden. Frank, 3,5 jaar dat is een lange periode, zeker bij Ajax. Nee, vind ik niet, want ik heb nu al 4,5 seizoen uh, bij de jeugd getraind en ik moet zeggen, het vliegt voorbij. Maar je weet zelf wel, uh, hoge bomen vangen veel wind. Jawel, dat weet ik, maar ik heb natuurlijk uh, onder heel veel druk uh, al zelf gespeeld uh, bij uh, grote clubs, Ajax, Barcelona, Galatasaray, Glasgow Rangers. Dus je weet uh, de klappen van de zweep en ik vind, het, uh, de, de, ik vind dat geen probleem, want ik weet dat, uh, wat me te doen staat en ik weet wat me te verwachten valt en uh, ik raak niet zo snel in paniek. Wanneer heb je voor jezelf besloten, ik ga dit een hele lange periode doen? Nou, ik, ik zei gekscherend, volgens mij heb je dit wel gezien voor tien jaar, maar eigenlijk is dat ook mijn bedoeling om zo lang mogelijk trainer van IJs te blijven. En de filosofie die niet ik alleen uitdraag, maar ook de filosofie van iedereen die bij IJs werkt, om die uit te dragen. En als ik dan de scepter kan zwaaien, die tien jaar of die drieënhalf jaar, ja, dan ben ik een heel gelukkig mens en ik hoop dat Ajax dan ook heel gelukkig is. Heb je gelijk voor jezelf besloten dat je een aantal wedstrijden had overgenomen van Martin Jool? Dit blijf ik doen? Ja, maar anders had ik er al niet uh, aan begonnen als ik niet het gevoel had zeg maar, dat ik uh, verder zou gaan uh, in deze rol. Dus eigenlijk ja, was dat wel met voorbedachte raden dan. Blijft jouw selectie bij eens, zoals die nu is? Uh, als het goed is op dit moment wel. En, uh, en na, In deze transferperiode natuurlijk tot en met 31 januari kan nog alles gebeuren. Maar uh, zoals het er nu uitziet, uh, hebben we nog geen concrete belangstelling voor, uh, voor een of ander speler. spelen. Dus uh, op dit moment blijft het hetzelfde. Ja. Wat is voor jou een ideaal beeld van een, uh, de grootte van een groep? Niet al te groot eerlijk gezegd. Uh, ik denk dat juist het perspectief voor die jongens, vooral in jong A, is natuurlijk dat zij het gevoel hebben. Dus stel dat er een paar gebaseerden zijn, dat, dat zij op dat moment uh, in de pixie komen. En dat uh, gevoel moeten wij terugkrijgen. Dus ook bij de A-junior, als een groot talent, dat hij eventueel eens een keer mee kan trainen of op de bank zitten uh, bij het eerste. zelf. Omdat ja, dat, dat, dat geeft pers perspectief aan die jongens. En, ik denk dat we dat weer terug moeten krijgen. En Frank de Boer? Moet, moet hij kampioen worden? Of zegt hij nee, ik wil ten koste van alles kampioen worden? Uh, niet ten koste van alles, maar ik, ik wil kampioen worden. En, uh, maar dat, dat, dat geldt zowel bij de a junioren of bij Jong Aijs of bij het eerste elftal. Wij moeten, wij, wij moeten altijd strijden om het kampioenschap. En Ik denk dat we daar het materiaal voor hebben. En, ja, ik ga niet de druk ten koste van alles, maar uh, dat wil in ieder geval daarom gaan strijden, dat is zeker. Maar Frank de Boer kan toch niet tegen zijn verlies? Met geen enkel spelletje? Ik kan helemaal niet tegen verlies, dus ik zou zeer zagreinig zijn als ik niet kan meer Frank de Boer. Nu officieel de trainer van Ajax... voor zo lang mogelijk, zegt hij zelf. Rob Fleur sprak met hem. Trouwens nog wat voetbalnieuws. De PSV neemt afscheid van Nordin Amrabat. De aanvaller tekent met het Turkse kzr een contract voor 4,5 seizoen. PSV en de Turkse club waren het al eens... over een transfersom van ongeveer 1,3 miljoen euro. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Een nieuwe bemiddelingspoging van Afrikaanse leiders in die voorkust heeft geen doorbraak opgeleverd. Drie Afrikaanse presidenten en een premier spraken urenlang met president Bakbo over zijn aftreden. Maar zonder resultaat, Bakbo's uitdager wat eraan zei meteen dat de president desnoods met geweld moet worden afgezet. In de trein die gisteravond bij Barneveld werd stilgezet... is geen verdacht pakketje gevonden. Een passagier had de politie ingelicht over een man die zich verdacht gedroeg. De trein werd op last van de politie stilgezet... en alle passagiers moesten hun papieren laten zien. Koptisch-orthodoxe kerken in Nederland... staan op een lijst van mogelijke doelwitten voor aanslagen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... zegt dat alle koptische kerken in Nederland extra in de gaten worden gehouden. Afgelopen weekend was er in Egypte een zelfmoordaanslag op een koptische kerk... En straks om kwart voor negen is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Zo'n driekwart van de zon zal door de maan worden bedekt. En in het noorden van Zweden zal de maan de zon vrijwel helemaal afschermen. Laat u het weten. En dat zijn hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is een lange tijd behoorlijk koud geweest... maar aan het einde van de week komt daar verandering in. We krijgen een dooiaanval. Maar vandaag is het nog wel vrij koud. Het wordt vanmiddag in het westen plus drie. En in het oosten liggen de temperaturen rond het vriespunt. Er valt vandaag langs de kust nog een winterse bui... maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is wel overal bewolkt. Er staat vandaag een stevig wind uit het zuidwesten. Boven de wadden op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig tot krachtig. Morgen blijft het bewolkt, maar tot de avond wel droog. Er staat nog steeds veel wind en het wordt morgen opnieuw 0 tot plus 3. Naar morgenavond en nacht valt er vanuit het westen neerslag. Eerst sneeuw of natte sneeuw en later ijzel en regen. Achter deze neerslag zit zachtere lucht en dat merken we donderdag al goed. Het wordt donderdag 2 tot 5 graden en in het weekend komt plaatselijk zelfs de 10 graden in zicht. Na het weekend wordt het weer iets kouder... schommelen de temperaturen rond normale waarden voor de tijd van het jaar. Dat betekent overdag rond plus 5 en s'nachts rond het vriespunt. ANWB verkeersinformatie. Probleem vanochtend bij de Moerdijkbrug op de A16. Daar is vanochtend vroeg een vrachtwagen door de middenberm gereden. Het gaat om de A16 van Rotterdam naar Breda. Inmiddels vanaf Dordrecht tot aan knooppunt Klaverpolder... 4 kilometer file. Aan die kant zijn ook twee rijstroken dicht. Aan de andere kant is één linker dicht... En daar staat van Breda naar Rotterdam voor de randweg Dordrecht 5 kilometer file. Verkeer op weg naar Breda of Rotterdam kan het beste omrijden via Horkum en Oosthout, dus de route over de A15, de A27 en de A59. Verder nog korte files op de A7, Hoornzaandam, bij de Alfred Weider Wormer 2 kilometer, A15 Rotterdam-Europort, bij Spijkenissen 3 kilometer.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 Bijna vijf over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet via NOS.nl, ook via Twitter. Ons account is NOS Radio 1. De overstromingen in Australië hebben nog steeds niet het hoogste punt bereikt. In Queensland, gebied zo groot als Frankrijk en Duitsland, samen stijgt het waterniveau nog steeds. Onze correspondent Robert Portier is daar aangekomen in de stad Rockhampton, midden in het getroffen gebied. Robert, was het erg lastig om daar te komen? Ja, absoluut. Moet je even horen. Horen jullie het water? Ik sta hier namelijk aan de toegangsweg van um, uh, Rockhampton. Nou, die is inmiddels echt onder water gelopen. Ik zal inmiddels weer even uit het water stappen. Maar uh, er kan op dit moment niks meer in en uit. Um, dat gebied uh, rondom de stad... Uh, daar komt steeds meer water bij. Uh, dat zorgt er dus voor dat ook de supermarkten niet kunnen worden bevoorraad. En zorgt ervoor dat het leger op dit moment wordt ingezet met helikopters... om uh, ervoor te zorgen dat uh, de supermarkten bevoorraad kunnen worden... en dat iedereen voldoende te eten heeft. Ja, En hoe, hoe ziet het er in, in Rockhampton nou uit? Hoe groot deel staat inmiddels onder water? Het is dus heel moeilijk uh, om te zeggen om hoeveel procent dat gaat. De verwachting is dat als het water straks uh, zijn hoogste punt heeft bereikt... dat het ongeveer om 40 procent van, van de totaal oppervlak van de stad heen, uh, gaat. Uh, ik weet uh, net door uh, wat van de zwaarste getroffen wijken heen... daar zie je een hoop huizen staan die echt uh, tot aan hun plafond in het water staan. Maar ik was ook een beetje iemand die, uh, die zijn huis niet had verlaten... die vanaf zijn terrasje eigenlijk net zo aan het water zat en die een bootje aan zijn, aan zijn terras had vastgemaakt. Zoiets had van, ja, dit huis staat er al 100 jaar, heeft al heel wat overstromingen meegemaakt. Ja, dat zal deze overstroming ook wel overleven. En je merkt dus dat, uh, ondanks het feit dat een groot gedeelte van de stad onder water staat. dat een hele hoop mensen toch wat laconiek omgaan met, uh, ja, met de situatie. Ze geloven dat het wel goed gaat aflopen. Ja, nou wordt uh, vooral uh, Rockhampton getroffen. Daar wonen veel mensen, 75.000 uh, begrijp ik. Maar heel, heel Queensland is overstroomd, of een deel daarvan. En dat is een wijdsgebied gebied met verspreid veel bewoning. Kan iedereen wel ja. gevonden en geholpen worden? Nee, ik uh, sprak eerder vandaag met de, uh, de, com de um, um, commandant van de, uh, van de organisatie die, uh, die de hulpverlening coördineert. Uh, ze hebben op dit moment een hele hoop helikopters ingezet om ervoor te zorgen dat met name die buitengebieden de mensen eten en drinken krijgen. En ze kunnen contact opnemen via een soort van uh, hulplijn, aangeven wat ze nodig hebben... en vervolgens propt een helikopter dat in hun achtertuin. Maar wanneer je uh, te maken hebt met uh, dat reizende water... dan betekent het ook dat bijvoorbeeld de slangen een beter heen komen zoeken. Oh. En er zijn verhalen bekend van een, een dame die gebeten was door een dodelijke slang... Maar vanwege het uh, slechte weer de helikopter niet in de buurt van het huis kon komen... ja dan ben je toch echt op jezelf aangewezen en moet je er dus voor zorgen dat je maar naar het ziekenhuis komt. Nou, dat is die mevrouw wel gelukt. Ze leeft nog, maar meer in het algemeen. Uh, moeten mensen dus uh, goed op elkaar letten en merk je dat in deze periode een goede buur echt beter is dan een verre vriend. Ja, uh, uh, Nu we het toch over, uh, over fauna hebben. Slangen dus zijn ook een bedreiging, want die proberen ook een goed heenkomen te zoeken. Geldt dat ook nog voor krokodillen? Ja, die krokodillen, daar vraag ik veel mensen naar, uh, maar daar schijnt men zich toch wat minder zorgen over te maken. De slangen daarentegen, uh, die heb ik zelf inmiddels ook al bij bosjes gezien. En die komen ook uh, heel veel voor in dit gebied. Dus die kom je ook wat eerder tegen dan een krokodil. Hmm. Dat neemt niet weg dat uh, ik uh, ja, niet uitkijk naar mijn eerste confrontatie met een krokodil. Maar um, de meeste mensen hier hebben zoiets van... Nou ja. Dat is zo'n kleine kans. Laat ons daar nou even maar even geen zorgen over maken. Er zijn wel erge dingen waar we op dit moment mee bezig zijn. En met die slangen, dat is wel degelijk serieus. Uh, die kom je namelijk zo vaak tegen... dat mensen uh, voortdurend eigenlijk opletten... en ook mij erop wijzen van... jongens, uh, ga niet te dicht bij het water staan. Ga niet te veel bij het bosjes staan. Want op dit moment zoeken ze elk veilig plekje dat ze kunnen vinden. En betekent gewoon dat ze dicht bij de mensen komen. Ja, door het hoge water zijn er natuurlijk problemen... ook met het riool, met de elektriciteit. Uh, komen mensen ook zonder eten te zitten? komen op dit moment niet zonder eten te zitten. Daar zorgt het leger wel voor. Maar de elektriciteit wordt op dit moment in grote delen van Rockhampton afgesloten uit de voorzorg. En wil gewoon niet dat er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer het water straks in elektriciteitskasten loopt. Um, voor het riool is een, is een beetje een ander verhaal. Uh, de waterdruk is op dit moment natuurlijk uh, ja, zodanig dat het water terug wordt geduwd, het riool in. En betekent dus ook dat uh, ja, de mensen um, te maken hebben met een hele hoop overlast betekent ook dat het water dat hier in de straten stroomt vervuild is. Um, dus dat is, dat is een uh, risico voor de gezondheid straks. En als het water een beetje stiller komt te staan... en niet met zo'n kracht wordt voorgestuurd als nu het geval is... dan uh, vormt het ook een ideale plek voor moskieten. En dat is ook iets waar veel mensen zich zorgen over maken. Ja. En dat hoogste punt, wat dus nog bereikt moet gaan worden... wanneer zal dat zover zijn? Nou... De verwachting was eigenlijk dat het vandaag zou gaan gebeuren. Uh, maar er staat op dit moment zoveel water hier in, uh, in Rockhampton... dat uh, water dat stroomopwaarts uh, richting deze stad wordt geduwd... Uh, het water dat, dat al in de stad is niet weg kan duwen. Dus het werkt als een soort van, van rem. En dat betekent dat plaatjes waar uh, vorige week het hoogste pijl werd bereikt... Uh, en dat waar het water langzamerhand aan het zakken was... dat het nu weer begint te stijgen omdat het hm. water terug wordt geduwd door het water hier in Rockhampton... Ja. Dat betekent ook dat het hoogste pijl waarschijnlijk vandaag aan het eind van de dag of pas morgen wordt bereikt. Maar het betekent ook dat het nog heel lang gaat duren voordat het allemaal is weggestroomd. Robert Portier in Australië in de ondergelopen stad Rockhampton. Verandert deze week veel in de Amerikaanse politiek. Niet alleen in Washington waar het nieuwe congres aantreedt met veel meer republikeinen. Verandert meer bijvoorbeeld ook in de staat Californië. Waar Arnold Schwarzenegger gisteravond moest toekijken hoe zijn opvolger werd beëdigd. Ik, Jerry Brown, do solemnly, swear, do solemnly swear that I will support and defend, that I will support and defend. the Constitution, so the constitution of the United States and the Constitution of the state of California. Last, Met een plechtige ceremonie legt Jerry Brown de eed af. Aan hem de taak om het gouverneurschap van Arnold Schwarzenegger over te nemen. De bodybuilder en filmster hoort in de zaal de lovende woorden van zijn opvolger. Governor Schwarzenegger, thank you also for your courtesies and help in the transition, and for your tireless efforts to keep California the great exception that it is. In de zaal klinkt applaus, maar de Californiërs geven Schwarzenegger maar een gemiddeld rapportcijfer. De ambities van 2003 zijn maar ten dele waargemaakt. In dat jaar klonk de roep om een krachtige figuur, een politieke buitenstaander, geen in-crowd. En in de staat van Hollywood en Ronald Reagan stapte zo iemand de politieke arena in, rechtstreeks van het witte doek. One of us is in deep trouble. Talk to the hand. Nobody pays me. And if I think somebody owes me something, I take it. My name is Freeze. Learn it well. What's the chilling sound of your doom? La vista, baby. De krachtpatser uit Oostenrijk moest de staat Californië redden van de financiële ondergang. De Golden State moest rigoureus bezuinigen. De schouders eronder, zei Schwarzenegger op de Republikeinse Conventie van 2004. Weg met de verwijfde economie. Maar de spierballentaal op het podium verhoudt zich niet tot de politieke realiteit. Schwarzenegger steunt bijvoorbeeld al in de eerste maanden van zijn ambtstermijn... een nieuwe staatslening van 15 miljard dollar. Wat Californië nog verder in de ellende stort. Achteraf gezien heeft hij spijt van zijn macho taalgebruik. You know, the Arnold comes always through somehow. have a strong personality and my own way of of dealing with things. And so, but I recognized after looking back, as I was why did you say that? That that was stupid. Een stomme zet met grote gevolgen. In 2005 zet de gouverneur in op strenge hervormingen, maar de kiezers moeten niets van weten. Schwarzeneggers positie wankelt en wat ook niet helpt zijn de aanhoudende parodieën in de late-night talkshows. What do you do about California's fiscal crisis? I don't know. I've never been in a movie about a fiscal crisis. Is iets something I can blow away with a bazooka? No, no. I... En toch herpakt Schwarzenegger zich. Hij wint met gemak herverkiezing voor zijn tweede en laatste ambtstermijn en op een winderige dag in 2006. Tekent hij misschien wel de belangrijkste wet uit zijn loopbaan? Californië's nieuwe milieuwet, die in één klap de strengste van het land is. Californië leidt de weg, zegt Schwarzenegger. En met deze milieuwet is dat ook zo. Maar Schwarzenegger is er niet in geslaagd om Californië's grootste probleem, de economie, naar zijn hand te zetten. Althans, niet als gouverneur. Misschien komt hij ooit nog eens terug in een andere hoedanigheid. Maar niet meer als gouverneur. Misschien nog wel weer als acteur. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Hoor de bijdrage van Ron Link? De gebroeders Co, niet alleen beroemd in Ramsdonk Veer... in Duitsland hebben ze in no time de top van de hitlijsten bereikt. We spreken ze zo dadelijk. Is de verkeersinformatie bij de ANWB Jolande van der Velde. Marcel, het zijn vooral de problemen op de A16 vanochtend. Het uh, gaat om de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Doordrecht Centrum en Knoop en Klaverpolder staat daar 5 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Er is dus een vrachtwagen door de middenberm gegaan en gekanteld. Er heeft ook een afsluiting van de linkerrijstrook op de weg richting Rotterdam. Daar staat inmiddels vanaf Zevenbergshoek tot aan randweg Dordrecht 6 kilometer. Verkeer op weg naar Rotterdam of naar Breda. Het is best om om te rijden via Gorkum en Oosterhout. De laatste informatie van Rijkswaterstaat heeft ons gemeld... dat het de afsluiting en het opruimen nog wel tot 12 uur gaat duren. O, dat wordt daar dat een drukke wordt lastig. ochtendspits. Ja, is het ergens ook ja. nog glad? Uh, lokale wegen, dat uh, blijven denk ik nog een tijdje houden. Er zit nog vocht in de lucht. Hier en daar kan nog een buitje vallen. En als die uh, wegdiktemperatuur zo laag is, dan wordt het glad. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Kwart voor zeven. Zo'n duizend boerderijen in Duitsland zijn geblokkeerd... omdat ze veevoer hebben gekregen waar te veel dioxine in zit. Over dioxine hebben we nog wel vijf vragen. Wat is dioxine? Dioxine is een verzamelnaam voor een paar honderd verschillende stoffen. Het is vooral bij langdurige inname schadelijk... en wordt in verband gebracht met kanker en geboorteafwijkingen. Het breekt maar langzaam af. Dioxine lost niet op in water, maar wel in vet. Daarom krijgen we het bijvoorbeeld via melk of vlees binnen. Waar komt het vandaan? Dioxine ontstaat bij de verbranding van allerlei soorten afval. Van chemisch tot huishoudelijk, waar chloor in zit... en waar de verbranding onvolledig is. Dioxine zit ook in sigarettenrook. Zowel via de lucht als water kan het in de omgeving terechtkomen. Maar dioxine komt ook gewoon in de vrije natuur voor, als product van de witrotschimmel. Er wordt gezegd dat bij een bosbrand vaak meer dioxine vrijkomt dan bij een brand in een chemische fabriek. Wat doet dioxine in je lichaam? Dioxine hoopt zich op in je lichaam, in de organen en in lichaamsvet. Je krijgt het vooral binnen via het eten van zuivel, vlees en vis. Omdat dioxine oplost in vet, kan het ook via moedermelk worden doorgegeven. Sommige soorten dioxine hechten zich aan cel-eiwitten en verstoren daardoor de celgroei. Dat kan weer de kans op kanker vergroten, geboortafwijking veroorzaken... en de hormoonstofwisseling beïnvloeden. Hoeveel dioxine is nog veilig? De veilige limiet voor dioxine-inname ligt op een paar picogram per dag. Een paar miljoenste van een gram. Want dioxine is vooral gevaarlijk als je het langdurig binnenkrijgt. De Oekraïense politicus Yushchenko werd in 2004... met een enorme hoeveelheid dioxine vergiftigd. Er werd uitgerekend dat hij 1000 kilo verontreinigd vlees... in één keer moet hebben gegeten om zoveel dioxine binnen te krijgen. De conclusie was dan ook dat hij opzettelijk met pure dioxine is vergiftigd. Hoe komt het in de voedselketen? Het verhaal over dioxinemelk herinner je misschien nog wel. De melk kwam van koeien die graasden in de buurt van verbrandingsovens. Het gaat niet alleen om vlees, melk en eieren. Vorig jaar nog meldde het televisieprogramma Zembla... dat paling uit de grote rivieren en de biesbos te veel dioxine bevat. Straks meer over het dioxineschandaal in Duitsland. Na zeven uur zal dat zijn. De hele ochtend uh, luidt Mark-Robin Visser het nieuwe jaar in. De hele week eigenlijk met mensen die in een nieuwe baan beginnen. Mark-Robin, vanochtend bij Anke Beileveld de nieuwe commissaris van de Koningin in Overijssel. En inmiddels thuis? Jazeker binnen aan een kopje thee in het prachtig Witte Goor. Het is echt heel bijzonder dat hier nog een dikke laag sneeuw ligt. En dat is waarschijnlijk ook de reden uh, voor het feit dat de krant hier nog niet bezorgd is, mevrouw Bijleveld. Dus het nieuws kan ik nog niet met u doornemen. Nee, dat kunnen we nog, uh, nog niet doen. Uh, straks gaan we dat doen, maar nu is dat nog niet aan de orde. We doen het gewoon niet met onszelf. Ja, we gaan het met onszelf doen. Het is echt een prestatie voor de krantentypes die hier de ja. straat door moeten. Want het is een grote ijsbaan in de straat. Ja, dat moet absoluut gezegd worden. Ik heb heel veel bewondering voor de krantenbezorgings in de afgelopen. Een maand al bijna, denk ik. Want er is hier in deze hele wijk niet gestrooid. Maar er lag ook wel, ik denk wel 30 centimeter sneeuw. Echt heel veel. Dus daar is echt niks van te zeggen. Ik heb hem steeds op tijd gekregen. Zou het nou kunnen dat, sinds u commissaris van de Koningin bent... dat uw straat in de toekomst wel bestrooid wordt? Ja, dit valt onder het gemeentelijk gebied oh. dus, hè. dus dan kan ik niet zelf dan van zeggen deze straat moet worden gestrooid. Maar ik denk dat dat niet zo is, nee. Dit is een wijk waar natuurlijk toch veel mensen alleen maar uh, wonen. En uh, het is geen doorgaande weg waar ik uh, aan woon. Dus ik ben bang dat dat niet lukt. Dus we moeten altijd in deze glibberige toestand hier komen. Heeft ook wel wat, toch? Luisteraars, ik spreek met de nieuwe commissaris van de Koningin... In Overijssel, officieel sinds 1 januari? Ja, uh, ja s'nachts om, uh, om 0.00 uur ja, is het uh, ingegaan. Het is wel raar ook op zo'n van overgang van oud naar nieuw... om dan opeens in functie te zijn... terwijl je daar eigenlijk ja, gewoon hier nog thuis met een heleboel mensen... Uh, oud en nieuw aan het vieren bent. Het ja. moet een bijzondere oudjaarsavond geweest zijn. Ja, dit was een heel aparte Ja, want Het is toch een, een afscheid weer van de hele periode in Den Haag... Uh, van het staatssecretariaat had ik net de voorafscheid genomen... maar ook van het Kamerlidmaatschap. En dan opeens ben je ook in functie. Ja. Ja. Eigenlijk verlaat u een beetje de democratische arena... en ook de schijnwerpers van de publiciteit. Want commissaris van de Koningin in Overijssel... daar hoor je nou niet dagelijks iets over, of van? Nou, vandaag in ieder geval... <lacht> Ja. Nou ja, nee, dat ligt een beetje aan hoe je daarna... kijkt. Kijk, uh, hier is ook een democratische arena. Dat is één natuurlijk, het is niet alleen in Den Haag. En daar wordt natuurlijk ook over geschreven en gedaan. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan wat voor uitspraak je doet... of waar ik me tegenaan bemoei. En ik blijf natuurlijk het landelijke beleid wel volgen. Want ook vanuit Overijssel hebben we daar alle belangen uh, bij... om nog eens goed te kijken naar die uitwerking van het regeerakkoord en zo. Ja. Ja. U volgt Geert Jansen op. Die, die was het hier in een jaar of acht, hè? Ja, een jaar of, een jaar of acht. Hij gaat... Partijgenoot van u? Het is een CDA. Ja, hij gaat uh, met, uh, met pensioen. En uh, hij is ook ziek geweest in de afgelopen tijd. Ik heb wel veel bewondering uh, voor dat hij net weer op de been uh, ook was. Ik gunde hem ook heel graag een, een goed uh, afscheid, en dat is mooi gelukt. Nou, mevrouw Beileveld, ja, wij wachten op de auto. Ik heb hier een paar hele kleine autootjes bij u op de oprit zien staan. We er ook wel in, maar... Gaan we daarmee naar Zwolle? Ja, ik, ik rijd in een hele kleine auto, ja. <laughs> Is dat een van nu? Ja, ik heb een minis inderdaad, een uh, ja. oude en een nieuwe. En uh, omdat het, uh, ze konden niet, helaas nu niet in de garage staan... dus daar staan ze nu op de oprit. Maar waar, waarmee gaan we naar Zwolle rijden? Ik dacht met een BMW, maar we gaan het zo oh. bekijken. Ja, ik heb ontzettend zin. Gaan we lekker <laughs> op de achterbank zitten. Ja, op de achterbank zitten. <laughs> Neigte sich, doch dann da sah ich dich, so ein Gefühl mit gar nichts zu vergleichen. Wusste nicht, wen du küsst, ob du alleine bist. Ich fragte mich, wie kann ich dich erreichen? Ich zer bist heeft ze het ongetwijfeld herkend? Schatzie schenkt meer een foto. De Duitse versie van de Nederlandse hit Schatje mag ik je foto. De gebroeders Co staan met dit nummer 1 op Duitse hitlijsten. Een van de gebroeders, Ton Koopmans, goedemorgen. Hey, goedemorgen. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hm. Het was voor ons ook een hele verrassing. Want uh, ja, de single was eigenlijk uh, pas een week of twee geleden uitgekomen in Duitsland. En uh, dat hij nu al zeg maar uh, in, de, in de Mallorca mega Charts op nummer 1 staat. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. De Mallorca mega Charts. Zegt, ja. dat, zegt dat iets? Ik ken nou, hem even dus, niet. Uh, nee, nee, nee, maar die lijst wordt samengesteld door 700 toonaangevende DJ's uit Duitsland, uh, Zwitserland en Oostenrijk. Dus die, die vinden met z'n allen dat dit op dit moment het beste nummer is in Duitsland. Dus wat dat betreft is het wel, uh, is het wel een hele, hele leuke lijst voor ons. Zeg maar. Ja, en Mallorca het is een beetje het partycentrum van Duitsland. Dus als je in die ja. lijst, als je daar veel gedraaid wordt, dan is het goed. Ja, de grote als DJ Utsi en zo, die beginnen daar ook altijd. Als ze hoog binnenkomen in die lijst, dan wordt het meestal weer hit in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Dus wat dat betreft zijn we volgens mij op de goede weg. En we hebben nog een ijzer in het vuur, want we hebben twee covers uit in Duitsland. Ook Mark Pierscher heeft hem uitgebracht en die staat op nummer 10 op dit moment. Dat is ook nog goed voor u. Ja, ik geloof het wel. Ja. Ja. <laughs> zeg, en met deze, dat was zo dit is Mickey Krause toch? Die we hoorden? Of? Ja, Mickey Kruise, en Die heeft hem samen met ons uitgebracht. Futuring Co Co. Uh, wij gaan maar proberen onze naam te vestigen in Duitsland. Er zijn uh, voor het liedje: schatje, maak je foto. Uh, 55 aanvragen gekomen uit Duitsland van allerlei artiesten. En ja, het, het, het, het, het nummer leefde al in, in, in, in, in onze versie, zeg maar. En, maar ze, er waren toch een aantal artiesten die het in, toch in Duits wilden gaan doen. En toen hebben wij gezegd, nou dat mag wel, maar bij eentje willen we gewoon graag zelf meedoen om onze, om onze naam als artiest te vestigen, zeg maar. Ja. Maar ook anders is het wel lucratief in Duitsland, hè? Want... Ik weet het niet. Het is voor ons de eerste keer dat we, dat we zoiets doen. We hebben in heel Nederland al wel ethisch gescoord. Alleen in Duitsland is dit de eerste keer. Dus we laten we ons verrassen. Ja. Wilt u ook graag naar Duitsland voor optredens? Bekendheid? Nou, we hebben het als Gebroed zijn in Nederland uh, hartstikke druk. En uh, het zou natuurlijk leuk zijn als dit erbij komt. Alleen moeten we wel even plannen hoe het, hoe het, hoe het te doen is. Zeg maar. Want uh, oh. ja, ik oh. weet niet of je wel eens naar München bent geweest. Maar dan zit je volgens mij een uur of uh, zeven, in ja. auto. <lacht> ja, er zijn <lacht> nog meer Duitse steden natuurlijk. Ja, want dan krijg je er behoorlijk achterland bij natuurlijk om te bestrijken. Ja, we hebben met, met een collega van ons, Frans Bauer, Die hebben we even de afgelopen week een beetje bijgepraat. En uh, ja, die, die, die, die, die, is, die is daar natuurlijk al, al geweest met een, aantal, uh, met een aantal liedjes. En die zegt ook: ja, je bent wel echt. Uh, ...dagen onderweg, zeg maar, over een TV-uitreden bijvoorbeeld. Dus we moeten wel kijken of we dat gaan plannen. Alleen, laten we even, even afwachten hoe dit gaat. Uh, ja, we hebben er een hele goede hoop op dat de, de carnavalskraker in Duitsland gaat worden. Dus wat dat betreft uh, ja, zit er wel wat meer in, denk ik. Ja, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Uh, carnaval komt er natuurlijk ook nog aan. Ja, het, het leuke is dat er uh, dat, dat, dat, dat twee hele grote maatschappijen, zeg maar... ...de ene is zit bij en de en bij Universal. Die willen alle twee met dit liedje de carnavalskraker van Duitsland kan scoren. Dus wat dat betreft uh, zit er ook nog wat echt uh, strijd in, zeg maar. Om te kijken wie het hoogste komt. Dus dat is voor ons alleen, ook alleen maar gunstig, natuurlijk. Ja, dat is zeer gunstig. Heeft u ooit zo hoog gestaan eigenlijk in een hitlijst? Ja, Nederlandstalige lijst hebben we al heel vaak op nummer 1 gestaan. Oh. Alleen uh, ja, in, in het buitenland is het natuurlijk wel verrassend dat, uh, dat, dat, dat we daar terechtkomen. Alleen, het, het, ja, het, het zat er eigenlijk wel een beetje aan te komen. Want we, ja, we zijn hier al vanaf augustus of zo mee bezig. Dat heel veel mensen zich melden van het buitenland. En het, dat er heel veel. ...belangstelling is en dat er echt uh, professioneel mee omgegaan wordt. Dus wat dat betreft uh, hadden we het wel een klein, een klein beetje zien komen... Nou, dat het, het zou kunnen worden in het Duitsland. Nou, Gebroedersko gaan internationaal doorbreken. Daar ziet het wel naar uit, meneer Koopmans. Ton Koopmans, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. En succes ermee. Dankjewel, je Goedemorgen. Hoi. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. Met jurist Stubinetski. Goed nieuws voor miljoenen gepensioneerden en werknemers in de Volkskrant. De pensioenkorting is van de baan. Voor veel pensioengerechtigden dreigde een korting van hun opgebouwde pensioen tot 5%.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 blijven opletten, eind van dit jaar wordt opnieuw bekeken... of ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Den Haag eist steeds meer invloed op bij TBS-klinieken, schrijft Dagblad de Pers. De klinieken mogen volgens de krant nog nauwelijks zelf bepalen... wat voor behandeling hun patiënten krijgen. Minister Heersballin wilde zelfs medische dossiers inzien. En ook kan het zijn dat een TBS-patiënt moet worden teruggeroepen van verlof... omdat een slachtoffer dat wil. Dat zegt oud-directeur Poelman van de Pompenstichting in Nijmegen... die deze zomer onverwacht opstapte. Volgens Poelman heeft de druk vanuit Den Haag het TBS-beleid gepolitiseerd. Het is steeds meer om te voorkomen dat de minister of staatssecretaris uitglijdt over een bananenschil, al dus de oud-directeur in de pers. Het afgelopen jaar is bij 100 tot 150 scholen brand uitgebroken. En de meeste schade werd recent tijdens de jaarwisseling aangericht. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Achmea. Het Nederlands Dagblad schrijft erover. De schade bedraagt zo'n 5 miljoen euro. Scholen in Delft en Winsum gingen geheel in vlammen op. Gebouwen in Zaandam en Zoetermeer ondergingen flinke schade. Achmea spreekt van een redelijk jaar. Het jaar 2008 was volgens de verzekeraar meer een rampjaar. Toen brak er maar liefst 300 keer brand uit in schoolgebouwen... waarvan 28 keer tijdens de jaarwisseling. De daders zijn overwegend jongeren tussen de 12 en 19. Dementerende bejaarden moeten een opsporingschip krijgen in hun kleding. Die oproep doet de politie en Alzheimer Nederland in het AD. Beide organisaties kijken met interesse naar plannen in België... om zogenoemde risicobejaarden met zo'n chip uit te rusten. Die kunnen dan bij vermissing met één druk op de knop worden teruggevonden. Politie moest volgens de krant vaak op zoek naar vermiste dementerende. Die vinden de, de weg naar huis niet meer terug of vergeten huiswaarts te keren. Zeker als het koud is buiten en onderkoeling dreigt... krijgen ze al gauw een urgente status betekent vaak ook de inzet van een helikopter of honden. Een kostbare aangelegenheid, al dus het idee. De Volkskrant vraagt zich af of er niet een nieuwe internet wordt opgeblazen. Volgens de krant zijn investeerders hun koudwatervrees... om te investeren in internetbedrijven kwijt. De New York Times publiceerde gisteren over plannen van zakenbank Goldman Sachs... om 450 miljoen dollar in Facebook te steken. En dat terwijl de populaire netwerksite nog nooit harde winstcijfers heeft laten zien. Ook een Financiële Dagblad schrijft dat een nieuwe goudkoorts zich lijkt aan te dienen op internet. De sociale netwerksites worden enorm hoog gewaardeerd. Op basis van de deal van Goldman Sachs wordt de waarde van Facebook nu geschat op 50 miljard dollar. Twitter zou 3,7 miljard dollar waard zijn. Een verdubbeling in een klein half jaar. Voor op de Volks uh, voor op de, nee, trouw is dat trouwens dan nog een handleiding in heel veel kleine fotootjes van hoe een explosief te maken... Dat staat op een website van extremistische moslims. En dat is dan gericht aan koptische kerken. Honderd staan er op een lijst van mogelijke doelwitten. Hoort u meer over in dit Radio 1 Journaal na zeven uur. Samen praten gaat niet, samen zingen wel.